In zijn woonplaats Nijmegen is theoloog Edward Schillebeeks overleden. De Vlaamse Dominicaanse priester was al een tijd ziek. Hij werd wereldwijd bekend vanwege zijn boeken over Jezus. Schillebeeks zette vraagtekens bij de opstanding van Jezus, wat leidde tot een onderzoek vanuit Rome. Hij was bij het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60 adviseur van het Nederlandse Episcopaat. Edward Schillebeeks is 95 geworden. Het marinefregat de Evertsen is voor de jaarwisseling terug in Nederland. Het fregat dat vier maanden lang de antipiratenmissie bij Somalië heeft geleid... komt volgende week woensdag aan in de haven van Den Helder. Voor aankomst rijdt minister van Middelkoop de medaille voor vredesoperaties uit aan de bemanning. Het was de bedoeling dat de Evertsen al deze week in Nederland zou aankomen... maar de terugkomst liep vertraging op toen een kaping van een koopvaardijschip werd vereideld. De opgepakte piraten werden twee weken vastgehouden op de Evertsen... omdat geen enkel land... ...en wilde berechten. In het centrum van Dordrecht is een poffertjesbakker zwaar gewond geraakt. Er brak brand uit in zijn kraam. Het vuur sloeg over naar de overkapping van een ijsbaan. Van de schaatsers raakte niemand gewond... ...maar de poffertjesbakker werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Zijn kraam brandde tot de grond toe af. In het bekentoernooi heeft Ajax zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinale. De amateurs van WHC uit Wezep werden verslagen met 14-1. Het eerste doelpunt bij de wedstrijd, die werd gespeeld in het stadion van FC Zwolle, viel na 18 minuten. Bij rust was het al 6-0. Luis Suarez maakte zes doelpunten. Het weer, vrijwel overal droog en plaatselijk kans op gladheid, Komende nacht mistig en het vriest 4 graden. Morgen ligt de temperatuur overdag rond het vriespunt.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 Thank <laughs> you.